FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Zaanstad naar Horens staat tussen Purmerend en de Afrit vijf 5 kilometer file, en de vertraging is zo ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 In the heat of the summer I've been waiting patiently for a beautiful lover He's not a cheater, a believer He's a warm, warm-blooded achiever It's a lonely night in my bed In the heat of the summer mm -hmm. It's so hot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 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer. Maar dat is precies genoeg. Alles is gezegend. Misschien komt alles goed. En alles heeft de reden. Al weet ik vaak niet. Ook dingen fout vergeet me, oh heer Ter verdediging ik handelde uit weer. Voelde me onoverwinnelijk en loog weer Maar dat nooit meer Mijn mama zei me maak je last van je ketting Aha Voel je vrij en tel je blessings? Oké okay. Ik ben druk maar bel mijn vader van de week En zeg dan dat ik meer van hem hou dan dat hij weet Bij mijn monen op de sofa Ze vragen wil je thee ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest Want ik ben niet alleen, ik tel de stappen in het zand En het strand roept de zee Alles is gezegend Misschien komt alles goed En alles is erin kwam zat in mijn vechten vlucht, maar ook wilde niet duilen als man. Nog steeds even onbevangen, maar de onschuld kwijt. Vraag maar, wat wil je weten over schaamte en spijt? hè? wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest? Ik was verslaafd aan het zoeken, ben het denk ik nooit geweest. Maar vandaag met de kroon op mijn hoofd, ik leef. Ik dank God, want ik ben er nog steeds. Ik was dat thuis vanaf het prilste begin. En dat laatste wat me rest, is een duikende verledenheid uit het adelaarsnest. Bij storm of windstil, stil, ik hoor je stem. Oog en oog met iemand die me door en door kent. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. Maar weet ik vaak niet hoe. Ik Weet je wat we doen? Het lijkt nooit. Alles is te zeggen. Alles is. Alles is te zeggen. is. Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis. Alles is te Zolang het gewicht geven aan licht. Dat ik denk, man wat heeft het oh, voor zin Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezin Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het begint Dit zijn de hoofdpunten van het NOA journaal Het kabinet maakt 1,4 miljard euro vrij om mensen zonder werk te begeleiden naar een nieuwe baan. Volgens minister Kolmees komen door de coronacrisis meer mensen in problematische schulden... en dat kan het zoeken naar werk bemoeilijken. De corona-app van de overheid is klaar, maar pas om zo vroegst half oktober voor iedereen beschikbaar. Dat komt doordat de bijbehorende wet nog niet door het parlement is behandeld en aangenomen. Met de corona-app kunnen mensen zien of ze bij iemand met het virus in de buurt waren... De maximale straf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. De minister Schrapperhaus en Dekker komen vandaag met een wetsvoorstel hiervoor, meldt de Telegraaf. Het weer is zonnige periode, op de meeste plaatsen droog, vanmiddag meer bewolking en buien. Het wordt 15 tot 18 graden.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 I'm Dus het van zon